Dit is les 29 van uw cursus, geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met een aantal nieuwe woorden. Zegt u ze na en controleer uw uitspraak. La excursión. La excursión. Het uitstapje. El sitio. El sitio. De plaats. La oficina de turismo. La oficina de turismo. El vvv kantoor, Durante. Durante. Tijdens. Las vacaciones. Las vacaciones. De vacancia. La cueva. La cueva. De grot. El peñón. El peñón. De grote rots. El pueblo. El pueblo. Het dorp. Organizar. Organizar. Organiseren. Tomar el baño. Tomar el baño. Zich baden. Het Spaanse werkwoord. Organizar. Is een regelmatig werkwoord. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De plaats. El sitio. De grot. La cueva. Het VVV-kantoor. La oficina de turismo. Organiseren. Organizar. De grote rots. El peñón. De vakantie, Las vacaciones. Zich baden. Tomar el baño. Tijdens. Durante. Het uitstapje. La excursión, het dorp. El pueblo. Het Nederlandse woordje men is in het Spaans. Se. se, se, se. Na. se Volgt in het Spaans het werkwoord in de derde persoon enkelvaart. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen na: ¿Qué se puede hacer en España durante las vacaciones? Wat kan men in Spanje doen tijdens de vakantie? Se puede ir a la playa. Men kan naar het strand gaan. No se trabaja durante las vacaciones. Men werkt niet tijdens de vakantie. We gaan dit toepassen in een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleert daarna uw antwoord en uw uitspraak. Tijdens de vakantie reist men naar mooie plaatsen. Durante las vacaciones se viaja a sitios bonitos. In Spanje slaapt men In Spanje se duerme por la tarde. In plaats van het woord men kan in het Nederlands vaak een constructie met er wordt worden gebruikt. Ook in die gevallen gebruiken we in het Spaans het woordje se. En het werkwoord in de derde persoon enkelvoud. Kijkt u maar naar het volgende voorbeeld. En zeg het na. In Spanje spreekt men Spaans. En España se habla español. In Spanje wordt er Spaans gesproken. En España se habla español. Ook hiermee gaan we even oefenen. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Morgen wordt er een uitstapje georganiseerd. Mañana se organiza una excursión. Op het strand ligt men in de zon. En la playa se toma el sol. Ook kan men zich baden. También se puede tomar el baño. Vanaf deze plaats ziet men de grote rots van Gibraltar. Desde este sitio se ve el peñón de Gibraltar. Als het in dit geval echter om meer dan één ding gaat, dan volgt na het woordje C. het werkwoord in de derde persoon meervoud. Zegt u de Spaanse voorbeeldzin maar na. El lunes se organizan tres excursiones. Maandag worden er drie uitstapjes georganiseerd. ¿A dónde se hacen excursiones? Waarheen worden er uitstapjes gemaakt? We gaan dit toepassen in de oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. In deze stad ziet men veel paleizen. En esta ciudad se ven muchos palacios. Tijdens de vakantie worden er typische dorpen bezocht. Durante las vacaciones. Se visitan pueblos típicos. We oefenen nog even verder met deze nieuwe leerstof. Zeg de Nederlandse zinnen in het Spaans. Op het VVV-kantoor kan men uitstapjes naar Granada bespreken. In la oficina de turismo se pueden reservar excursiones a Granada. Wat kan men in die grot daar zien? Wat kan je zien in die koeva? Wordt er een uitstapje naar Málaga georganiseerd? Ze er een excursie naar Málaga? In dit museum ziet men de schilderijen van Goya. In dit museum ziet men de schilderijen van Goya. We leren nu eerst enkele nieuwe bijvoeglijke naamwoorden. Zegt u ze na. Frio. Frio. Koud. Cerrado. Cerrado. Gesloten. Dicht. Abierto. Abierto. Geopend. Open. Reservado. Reservado. Besproken. Gereserveerd cansado, cansado, vermoeid, moe, contento, contento, tevreden, blij. We gaan deze woorden oefenen, zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans. Gesloten, dicht, cerrado, tevreden, blij contento, besproken, gereserveerd, reservado, koud, frio, vermoeid, moe, cansado, geopend, open, abierto. We gaan deze bijvoeglijke naamwoorden direct toepassen in een oefening. Bij bijvoeglijke naamwoorden maken we onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk en tussen enkelvoud en meervoud. Zeg de gegeven zinnetjes in het Spaans. De koude winter. El invierno frío. Die koude nacht. Esa noche fría. Een tevreden man. Un hombre contento. Drie tevreden vrouwen. Tres mujeres contentas. Een gesloten apotheek. Una farmacia cerrada. Een geopend restaurant. Un restaurante abierto. De open ramen. Las ventanas abiertas. Enkele vermoeide obers. Unos camareros cansados. Een gereserveerde tafel. Una mesa reservada. Opmerking. Enkele van deze woorden, abierto, cerrado, reservado, zijn we in voorgaande lessen al tegengekomen als voltooid deelwoord. Nu iets anders. Het verschil in het gebruik van de onregelmatige werkwoorden ser en estar is in de voorgaande lessen reeds besproken. Toch moeten we hierover nog een opmerking maken. Zowel ser als estar kunnen gevolgd worden door een bijvoeglijk naamwoord. Welk werkwoord we in dat geval moeten gebruiken is afhankelijk van de betekenis van dat bijvoeglijke naamwoord. Het werkwoord ser wordt gebruikt als het bijvoeglijk naamwoord iets blijvends uitdrukt. Iets dat eigen of karakteristiek is voor een bepaalde persoon of voor een bepaalde zaak. Zeg de volgende voorbeeldzinnen na. El invierno aquí es frío. De winter hier is koud. Los pueblos cerca de Alicante son bonitos. De dorpen dicht bij Alicante zijn mooi. La excursion a Málaga es interesante y no es cara. Het uitstapje naar Málaga is interessant en het is niet duur. Esas cuevas son grandes. Die grotten zijn groot. Aquel peñón es gris. Die grote rots is grijs. Het werkwoord estar wordt gebruikt als het bijvoeglijk na een woord aangeeft dat iets veranderlijk niet blijvend is, of als het gaat om een toevallige toestand als gevolg van een verandering. Zegt u de voorbeeldzinnen maar na en laat de betekenis van die zinnen goed tot u doordringen. Después de la el está sucio. Na het uitstapje is de bus vuil. In Spanje los bancos. Solo están abiertos por la mañana. In Spanje zijn de banken slechts ochtends geopend. Me gusta esta excursión, estoy contento. Ik vind dit uitstapje leuk, ik ben tevreden. Esta mesa está reservada, pero aquella mesa, al lado de la ventana, está libre. Deze tafel is gereserveerd, maar die tafel naast het raam is vrij. Esta tarde no vamos a ir a la playa, estamos cansados. Vanmiddag zullen we niet naar het strand gaan. We zijn moe. We gaan hier nog even mee door. Vergelijk nauwkeurig elk tweetal Spaanse zinnen en let u goed op de betekenis. Zegt u maar na. El helado es frío. El ijsje es koud. Ser. Iets dat karakteristiek is voor een ijsje. Este café está frío. Deze koffie is koud. Estar. De koffie is koud geworden. El empleado de la oficina de turismo es simpático. De beambte van het VVV-kantoor is sympathiek. Ser. Sympathie is een karaktereigenschap van de beambte. El empleado del banco está simpático. De beambte van de bank is, doet, sympathiek. Estar. Hij heeft een vriendelijke stemming. Nuestra secretaria es bonita. Onze secretaresse is mooi. Ser, zij is een schoonheid. Vuestra secretaria está bonita hoy. Jullie secretaresse ziet er vandaag mooi uit. Estar, zij is vandaag mooi opgemaakt, gekleed. Los limones son amarillos. De citroenen zijn geel. Ser. Citroenen horen geel te zijn. Este limón está verde. Deze citroen is groen, onrijp, estar. Groen is niet karakteristiek voor een citroen. U ziet dat in nagenoeg dezelfde Spaanse zinnen het gebruik van ser of estar de betekenis van die zinnen heel verschillend kan maken. Daarom een waarschuwing voor onze mannelijke cursisten. Maak een Spaanse schone nooit een compliment met het werkwoord ESTAR. Een oefening hierover. Zeg de gegeven Nederlandse zin in het Spaans en controleer zorgvuldig na elke zin uw antwoord. Zijn auto is nieuw, maar hij is erg vuil. Su coche es nuevo, pero está muy sucio. Mijn thee is koud. Mi té está frío. Waarom was jij deze borden niet af? Por qué no lavas estos platos? Ze zijn vuil. Están sucios. Hun vader is oud. Hij is 82 jaar. Su padre es viejo. Tiene 82 años. Zondags is het postkantoor gesloten. Los domingos la oficina de correos está cerrada. Ik vind jouw vriend leuk. Hij is sympathiek. Me gusta tu amigo. Es sympathico. Ik zal deze druiven niet kopen. Ze zijn onrijp. Groen. No voy a comprar estas uvas. Están verdes. Voordat we aan de laatste oefening beginnen... leren we er nog een aantal nieuwe woorden bij. Zegt u ze in het Spaans na der controle voor steeds weer de juiste Spaanse uitspraak. Los Bosman. Los Bosman. De heer en mevrouw Bosman. De Bosmans. El sur. El sur. Het zuiden. La fábrica de Turrones. La fábrica de Turrones. De Noga-fabriek. La subasta de pescado, la subasta de pescado, de fish-afslag, la compañía, la compañía, de matrapea, el turista, el turista, de tourist, el folleto, el folleto, de folder, de brochure, además, además, Bovendien. Por ejemplo. Por ejemplo. Bijvoorbeeld. Hasta mañana. Hasta mañana. Tot morgen. Adios. Adios. Dag. Tot ziens. Salir. Salir. Vertrekken. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De folder, de brochure. El folleto. De visafslag. La subasta de pescado. Tot morgen. Hasta mañana. Het zuiden. El sur. Vertrekken. Salir. Dag, tot ziens. Adiós. De maatschappij. La compagnia. De Fabriek. La fábrica de turrones. Bovendien. además, De bosmans. Los bosman. De toerist. El toerista. Bijvoorbeeld. Por ejemplo. Voor de vervoeging van het werkwoord salir verwijzen we naar het overzicht van deze les. In de leesoefening die straks volgt. Komen enkele adreskundige namen voor, waarvan we de uitspraak nog niet kennen. Zegt u ze na. Gijona. Gijona. Las cuevas de Canalobre. Las cuevas de Canalobre. Jabea. Jabea. Calpe, Calpe. El Peñón de Ifach, El Peñón de Ifach. Andalucía, Andalucía. Mallorca, Mallorca. Gijona is een plaats ten noorden van Alicante. Jabea, en zijn plaatsen ten noordoosten van Alicante. Andalusië is een provincie in het zuiden van Spanje. Dit is les 30 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. We beginnen deze les met enkele nieuwe woorden. Zegt u ze na en let u vooral ook op de uitspraak. La televisión. La televisión. De televisie. La piscina, la piscina. Het zwembad. El balcón, el balcón. Het balkon. El jardín, el jardín. De tuin. La costa, la costa. De kust. El barco, el barco. De boot. El puerto. El puerto. De haven. Cruzar. Cruzar. Oversteken. Subir a. Subir a. Instappen. A lo largo de. A lo largo de. Langs. De werkwoorden. Cruzar en subir a zijn regelmatige werkwoorden. We gaan de nieuwe woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De kust. La costa. Oversteken. Cruzar. De haven. El puerto. Langs. A lo largo de. De tuin. El jardín. Instappen. Subir a. De boot. El barco. Het zwembad. La piscina. De televisie. La televisión. Het balkon. El balkon. Voordat we deze woorden in zinnen gaan toepassen, leren we er iets nieuws bij. In het Spaans bestaat een speciale vorm van het werkwoord die we het gerundium noemen. Van de werkwoorden op ar wordt het gerundium gevolgd door de uitgang ANDO. Kijk goed naar de volgende voorbeelden en zeg ze na. Mirar, mirando. Mirando. Almorzar, almorzando. Almorzando. Esperar, esperando. Esperando. We proberen het zelf. Zeg de vormen van het gerundium van de volgende werkwoorden in het Spaans: Estudiar. Estudiando. Trabajar. Trabajando. Cruzar. Cruzando. In het Spaans wordt het gerundium met het werkwoord estar gebruikt en het drukt dan een handeling uit die aan de gang is. In het Nederlands hebben we meer mogelijkheden om deze Spaanse constructie weer te geven. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen na en vergelijk ze met de Nederlandse vertaling van die zinnen. De werkwoordsvorm van estar en het gerundium staan naast elkaar. Estamos mirando la Wij zitten naar de televisie te kijken. Pedro is almorzando en la terraza de su hotel. Pedro zit te lunchen op het terras van zijn hotel. Estoy esperando a mi amigo. Ik sta op mijn vriend te wachten. In de oefening hierover zeggen we de gegeven Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Ik ben aan het studeren. Estoy estudiando. Mijn vader is in de tuin aan het werken. Mi padre está trabajando en el jardín. Staan jullie op de boot naar Mallorca te wachten? Estáis esperando el barco a Mallorca? Wij zijn de straat aan het oversteken. Estamos cruzando la calle. Het gerundium van de werkwoorden op er en ir eindigt op... Iendo. Zegt bijvoorbeeld voorbeelden eens na. Comer. Comiendo. Comiendo. Hacer. Haciendo. Haciendo. Escribir. Escribiendo. Escribiendo. We gaan dit even oefenen. Zeg de vorm van het gerundium van de volgende werkwoorden. Beber. Bebiendo. Salir. Saliendo. Subir. Ten slotte leren we er nog twee onregelmatige vormen bij van het gerundium. Zegt u ze na. Leer. Leyendo. Leyendo. Dormir. Durmiendo. Durmiendo. Dan nu de toepassing ervan in zinnen. In de volgende oefening gaan we de vormen van het gerundium van de werkwoorden op er en ir met het werkwoord estar gebruiken. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer na elke zin uw uitspraak en uw antwoord. Wij zijn enkele broodjes aan het eten. Estamos comiendo unos bocadillos. Wat ben jij aan het doen? Qué estás haciendo? Ik ben een brief aan het schrijven. Estoy escribiendo una carta. De boten vertrekken uit de haven. Los barcos están saliendo del puerto. Ben jij de krant aan het lezen? Estás leyendo el periódico? De kinderen liggen al te slapen. Los hijos ya están durmiendo. Nu iets anders. De rangtelwoorden, zoals eerste, tweede enzovoort, worden in het Spaans niet veel gebruikt. We zullen ons met rangtelwoorden dan ook beperken tot de tiende, wat voor ons zeker voldoende is. Ook in het Nederlands geeft men net de voorkeur aan te zeggen bladzij 44 in plaats van de 44ste bladzijde. Zeg de volgende rangtelwoorden na. Primero. Primero. Eerste. Segundo. Segundo. Tweede. Tercero. Tercero, derde, cuarto, quarto vierde, quinto, quinto, vijfde, sexto, sexto, zesde, septimo, septimo, zevende, octavo, octavo, achtste, Noveno. Noveno. Negende. Decimo. Decimo. Tiende. We gaan deze rangtelwoorden oefenen. Zegt u ze direct in het Spaans. Vijfde. Quinto. Tiende. Decimo. Negende. Noveno. Zesde. Sexto. Derde. Tercero eerste primero achtste octavo tweede segundo zevende séptimo vierde cuarto de rangtelwoorden krijgen evenals de bijvoeglijke naamwoorden mannelijke vrouwelijke en meervoudsvormen we gaan de rangtelwoorden nu toepassen in verbinding met zelfstandige naamwoorden u zult merken dat het beslist niet moeilijk is. Zeg direct in het Spaans. De tweede verdieping. El segundo piso. Het vierde gebouw. El cuarto edificio. De vijfde auto. El quinto coche. De achtste patiënt. El octavo paciente. De zesde dag. El sexto día. De eerste straat. La primera calle. De eerste weken Las primeras semanas. Primero en tercero worden verkort tot Primer en Tercer voor een mannelijk zelfstandig naamwoord in het Enkelvoud. Zegt u maar na. El primer edificio. Het eerste gebouw. El tercer piso. De derde verdieping. Bijnamen van vorsten worden van eerste tot en met tiende rangtelwoorden gebruikt. Daarboven gebruikt men hoofdtelwoorden. Het Nederlandse de wordt niet vertaald. Zegt u eens na? Carlos Quinto. Karel de Vijfde. Alfonso Trece. Alfonso de Dertiende. Ook hierover een oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Mijn moeder woont in die straat, in het tweede gebouw links. Mijn moeder vive in aquella calle, in het tweede edificio a la izquierda. Ik woon op de derde verdieping, en Ramon op de eerste. Ik woon in het derde piso y Ramon en Ramon in het eerste. De negende maand van het jaar is september. Mes del año de eerste week van juli gaan wij naar Spanje. La primera semana de julio, vamos a España. Wij komen de eerste dagen van augustus terug. Volvemos los primeros días de agosto. Hier volgt weer een aantal nieuwe woorden. Zegt u de Spaanse woorden na? la habitación doble de 2 persoonskamer la habitación individual de 1 in persoonskamer la ducha de douche el baño het bad la pensión completa het full pension la pensión media het half pension el aire acondicionado de airconditioning, La estancia. Het verblijf. El viaje. De reis. We gaan deze woorden direct oefenen. Zeg de Nederlandse woorden in het Spaans: het bad, el baño. De eenpersoonskamer, la habitación individual. Het vol pension, la pensión completa. De airconditioning. El aire acondicionado. De reis. El viaje. Het half pension. La pensión media. De douche. La ducha. Het verblijf. La Estancia. De twee persoonskamer. La habitación doble. We zullen ons nu bezighouden met de telwoorden boven de duizend. Zegt u eens na. Tres mil. Tres mil. 3000. 20.000. Veinte mil. Veinte mil. Twintig duizend. Cien mil. Cien mil. Honderd duizend. Un millon. Un Eén miljoen. Tres millones. Tres millones. Drie miljoen. Veinte millones. Veinte millones. 20 miljoen. 100 miljoen. 100 miljoen. 100 miljoen. Ook voor. mil En. Miljoen. Wordt. 100. Afgekort tot. 100. Zegt u ook de volgende voorbeeldzinnetjes na: 4000 habitantes. 4000 inwoners. 400.000 florines. 400.000 gulden. 500.000 pesetas. 500.000 pesetas. 1 .000 .000 de habitantes. 1 .000 .000 inwoners. 6 .000 .000 de habitantes. 6 miljoen inwoners. 2 .000 .000 .000 pesetas. 2.795.000 miljoen peseta's. Hebt u gemerkt dat na miljoen en millones het woordje de staat als er direct een zelfstandig naamwoord volgt? Ten slotte zullen we nog enkele uitdrukkingen behandelen. Zegt u ze na en let u vooral op de speciale constructie. Todo. Heel. Toda. Heel. Todo el edificio. Heel het gebouw. Het hele gebouw. Toda la casa. Heel het huis. Het hele huis. Todos. Alle. Todas. Alle. Todos los hoteles. Alle hotels. Todas las habitaciones. Alle kamers. Nu gaan we het zelf proberen. Zeg de Nederlandse zinnetjes direct in het Spaans. De hele reis. Heel de reis. Todo el viaje. Alle dagen. Todos los días. Heel het verblijf. Het hele verblijf. Toda la estancia. Alle weken. Todas las semanas. In de leesles die straks volgt komen enkele woorden voor die we nog niet eerder geleerd hebben. Zegt u ze een paar keer na, dan komen ze u dadelijk vertrouwd voor. De El reisbeschrijving, itinerario. El itinerario. de allojamiento, het logis, de sala de televisie, La sala de televisión. de sala de televisión. de de peluquería. La peluquería. de El Norte. Het Noorden. El Fin. El Fin. Het Einde. El Estrecho. El Estrecho. De Straat. De Zeeengte. El Precio. El Precio. De Prijs. Acia. Acia. Naar. In de Richting Van. Con Destino A... ...con destino a... ...met bestemming. Nu ook nog de uitspraak van een paar aardrijkskundige namen. Puerto Lumbreras... ...is een plaats halverwege tussen Alicante en Granada. El Palacio de la Alhambra... ...is het Moorse paleis in Granada. Los jardines del Generalife... ...zijn de tuinen bij het Alhambra. Costa del Sol... ...is de zuidkust van Spanje. Algeciras... ...is een havenplaats bij Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar... ...is de straat van Gibraltar. Ceuta... ...is een Spaanse stad, enclave... ...in Marokko. Afrika... ...is Afrika.